Goedenavond allemaal. Nou, ik heb dus net ontdekt dat ik een uur heb gesproken zonder dat het opgenomen was. Nou, ik doe toch blijkbaar iets helemaal verkeerd en ik kan er maar niet achterkomen wat het dan is. Ik hoop dan maar dat hij het nu doet. Ik zie nu wel dat er van alles beweegt. Dus, uh, oh, het is toch ook wat. Nou, nogmaals, uh, goedenavond en uh, misschien heb ik wel op het kruisje gedrukt. Dat zou kunnen, nou, het is toch ook wat. In ieder geval... Begin maar gewoon weer opnieuw. En dat hindert allemaal niks. Eh, nou, het is precies een uur geleden, ja. Nou, ga ik nu maar weer beginnen en het is ook helemaal niet erg. We gaan gewoon vrolijk verder. Ik, eh, waar, ik het, eh, waar ik het over had, gehad heb, de afgelopen uur, eh, dat was over een eh, steen uit Griekenland, een ik heb dus ooit een steen meegenomen uit Griekenland en dat is alweer jaren en jaren geleden. Oh, wat is dat gek als je het nu nog een keer gaat vertellen, maar ja, ik ga het toch voor jullie doen. Het is niet anders. Um, en die steen, die heb ik meegenomen en, uh, gewoon omdat mijn oog naartoe getrokken werd. Het was nogal een zware steen en ik had hem eerst in mijn uh, in in jaszak gedaan, ik, en, of... Ik in mijn jurk gedaan, en nou ja, ik ging helemaal scheef, dus dat ging niet door, in mijn tas, en zo heb ik hem meegenomen naar huis, en hij heeft jaren en jaren heeft hij op de vensterbank gelegen, en ik vond het op een gegeven moment een beetje te veel allemaal, en toen heb ik het eh, op de, in de kast in de bijkeuken neergelegd, en daar heeft het ook weer jaren gelegen, en af en toe kwam ik die steen te tegen, als ik die kast weer eens ging opruimen, en, eh, nou, dan keek ik weer even naar en dan vond ik het toch wel prachtig. Het, het was een vrij grote steen, die eh, eh, bruine steen, die eh, eigenlijk een, een, een soort kruis op één zijde had en, en een, een soort roos eh, op de andere zijde. De steen was ongeveer vijf bij vijf. Een, een, een, ja, het is niet echt een, een rechte steen, maar de ronden waren afge, afgeplat. De hoek waren afgeplat, het was een beetje, beetje, beetje rond. Ik vond hem wel mooi en, en ik nam hem mee dus. En zoals gezegd, hij heeft jaren en jaren op de vensterbanken in die kast gelegen. En steeds kwam ik hem tegen en dan verhuisde hij van de ene hoek naar de andere. En dat ging jaren zo door en op een gegeven moment is die steen weg. Dus... Ik gaf natuurlijk mijn kinderen of mijn man de schuld en ik zei, wat hebben jullie met mijn steen gedaan, waar is hij gebleven? Nou, dat had niemand gedaan en eigenlijk wisten ze ook niet, wisten ze ook niet wat ik bedoelde. Dan zeiden zei steen, de steen, wij, wij hebben geen steen gezien. Ik zei, nou die steen uit Griekenland, die grote, die bruine. Nee, ze wisten het niet. En die steen is dus een hele tijd weg geweest. Iedere keer als ik de kast opende, dacht ik, nou, dat is toch te gek gewoon weg. Ik, ik heb hem zelf hier neergelegd en nou ligt hij er niet meer. En toen ging ik weer die hele kast uithalen, nou, weer een keer opruimen. En weer kwam ik hem niet meer tegen, dus ik dacht, ja, die steen is gewoon weg. Niks aan te doen, dat heb ik zeker zelf gedaan, want ja, kan toch niet zo zijn dat hij onzichtbaar is. Tot op een gegeven moment, ook alweer een paar jaar later, kom ik terug in die kast of <laughs> doe ik die kastdeur open en wat ligt daar? En het lag vrij hoog hoor, niemand anders zou daarbij gekund hebben, geen kleine kinderen of zo. En wat zie ik daar liggen? Mijn steen, die lag daar gewoon. Alsof hij er altijd gelegen had, gewoon in het hoekje. Nou, ik begreep er helemaal niks van. Natuurlijk weer mannen, kinderen, vaten, euh, zijn jullie eraan geweest? En, euh, nou, niet dat die steen nou zo belangrijk was in mijn leven, maar ik vond hem wel belangrijk, ja. Ik wilde hem gewoon niet kwijt. En nou ineens lag hij dus weer. Ik begreep er niet zo heel erg veel van, terwijl ik dus dacht, nou, er zal wel een, een andere reden voor zijn dan de, de plausibele reden die we in deze fysieke wereld eh, altijd naar voren brengen en er altijd voor hebben. En ik was in die tijd bezig om mensen uit te leggen over hoe je kunt verbinden met de dingen om je heen. Er was een vraag gekomen van iemand en die zei, maar hoe doe je dat dan? En ik schreef terug, nou, het is vrij eenvoudig, je, je hoeft je alleen maar te verbinden met iets of met iemand, maar daarbij, daarbij wel te zorgen dat je jezelf blijft, dat je je niet laat meesleuren door de emotie van die ander. Dus verbinden met is opgaan in, maar wel dat je bij je eigen zelf blijft. En van dat schreef ik dus allemaal. En de vraag was ook, maar waar kun je dan allemaal mee verbinden? Dus ik zei, ja, je kunt je verbinden met de boom, je legt je hand erop en en als jij dat wilt, dan kun je luisteren, dan kun je horen, diep in jezelf, vanuit het geluid van de stilte, wat de boom zegt. En zo kun je tot de ontdekking komen, dat iedere boom zijn eigen karakter heeft. nog niet zo lang geleden was het tijd dat de coniferen om mijn huis opgeruimd werden voor alles is een tijd en ik ben naar de bomen toe gegaan. ik heb mijn handen er langs laten gaan en ik heb gewoon gesproken ja, gewoon gesproken met de bomen, ik heb ze uitgelegd, dat hun wortels te ver onder het trottoir van de straat kwamen, dat er nu hele grote bruine plekken inkwamen, en dat het misschien voor hen ook goed was, dat ze een nieuwe, dat ze een verandering aangingen in hun bestaan. Dat ze op deze manier de gelegenheid kregen om verder te gaan in hun ontwikkeling. Als boom, ja, als boom. Dat dus, en ja, ik, ik schreef dus ook, ja, je kunt je ook verbinden met de planeten. En als je dat wilt, dan kun je horen wat ze te vertellen hebben. Je kunt je verbinden met de maan, met de meester, de meesteren van de maan. Dat kan. Dan kun je horen wat ze te vertellen hebben. Je kunt de wind horen en je kunt in het geluid van de wind gaan zitten en horen wat het jou te vertellen heeft. Dat kan allemaal, die mogelijkheden hebben we allemaal in ons. Dan zijn we gewoon mee uitgerust, wij kunnen dat. Bij mensen. We denken alleen. We denken dat we het niet kunnen en daarom kunnen we het ook niet. Maar als je dat rare denken, als je dat vreemde denken weggezet hebt en anders gaat denken, dan kom je tot de conclusie en tot de verrassende ontdekking dat je inderdaad je met alles kunt verbinden. En dat je altijd in staat bent om te horen wat de stenen of wat de bomen of wat dan ook te vertellen hebben. Want dat ze dan altijd spreken, dat staat vast. En als jij zegt, maar ik hoor niks, dan zegt dat niks over die bomen, dan zegt dat alles over jou. Je kunt in jezelf komen en vanuit de stilte van je geluid kun je het horen spreken. Zo was ik een tijdje geleden aan het zappen en ik zag op de televisie... Ik kwam bij een programma terecht waar mensen ontzettend veel plezier hadden. Nou, dan blijf je even hangen, want dat is best leuk, dat, dat gun je ook iedereen. En waar hadden ze nou zo'n plezier om? Er was iemand in Engeland, ik geloof, ik meen in Londen, en die sprak met baby's. En ze konden niet meer ophouden van het lachen. En de een zei er nog, zei nog apartere en leuke dingen over dan de ander... Ik dacht, wat jammer. Misschien geloven ze er zelf wel in, dat het wel kan om met baby's te praten. Of misschien denken ze, nou, iedereen zou me wel gek vinden, als ik zeg, ja, maar dat bestaat. En dat ze daarom lachten, uit onmacht, of uit onwetendheid. Ja, inderdaad, ook met baby's kun je spreken. of het moeilijk is, nee doe het maar eens gewoon in je gedachten spreken met de baby en ook al denk je, nou ik hoor niks terug ik, ik hoor niks nou dan hoor je maar even niets maar de baby hoort jou wel hoor je hoeft niet eens hardop te praten je kunt het allemaal in je gedachten doen beslot slot ben jij ook een gedachte. Ooit was er eens iemand, een moeder, die vroeg mij haar te helpen. Ze was in verwachting van haar kindje. En ze voelde dat ze wat licht met deze baby later een strijd zou moeten leveren en ze zag vreselijk tegen het kindje op ik wist dat dus niet maar ze vroeg mij wel om hulp ik wilde dat eigenlijk liever niet doen want ik dacht toen dacht ik ja waar begeef ik mij in maar ik heb het toch gedaan. En in drie sessies hebben we dat gedaan. En er kwam dus naar voren dat ze beiden een leven samen hadden gehad. En dat ze er nu voor gekozen hadden, beiden, om weer een leven samen te hebben. Maar nu als moeder en kind. Dus in deze vorm. En in deze vorm diende de onopgeloste, Dingen en de onopgeloste ervaringen, gebeurtenissen, opnieuw beleefd, moesten weer opnieuw beleefd worden, om het op deze manier, in dit, in dit leven, op de juiste manier te doen. Natuurlijk, net zoals dat in al die andere levens van plan waren, maar waar het niet lukte. Maar ze hadden er beide voor gekozen om het in deze vorm te doen. Moeder en kind. En om in dit leven wel met elkaar om te kunnen gaan. En het is in drie sessies voltooid. En het was ook een hele boeiende ervaring. Ik dacht wel eens... Is dat nou werkelijk de ziel die ik nu hoor, of zijn het mijn eigen gedachten, mijn eigen hersenen? En dan vertelde ik dat de moeder, en die zei, oh, dit klopt zo met wat ik voel, wat ik weet van binnen. Dus dan wist ik ook dat het toch goed was. Niet dat ik twijfelde, maar het was voor mij ook nieuw, ik had dit nog nooit eerder gedaan. En inderdaad, na de geboorte, nu is, het, nu is dit, deze baby is inmiddels al groot en als je ook ziet de krachtige persoonlijkheden die beiden zijn en hoe goed ze met elkaar kunnen of weg kunnen en hoe diep de liefde is van beiden. Vind ik dat zo'n arts of zo'n man uit Londen, die dat dus doet met baby's, die spreekt met baby's, iets geweldigs. En wat jammer, dat dat zo bespot wordt. Maar aan de andere kant, ook wel weer goed, want dat betekent dat er ook heel veel mensen hiernaar geluisterd hebben en daar toch hun eigen gedachten over hebben. En dat het op die manier toch bij een heel groot publiek naar buiten komt. En dat ze het dan op die manier te weten komen dat dit ook kan. Want we weten nu sinds lange tijd al. Dat je het ook met, ook met dieren kunt doen. We hebben natuurlijk allemaal de film gezien en het boek gelezen van de paardenfluisteraar. En nu is dat toch. Als normaal om iemand in dienst te nemen of, of te laten komen als je paard of als je andere dieren wat hebben. Om die manier erachter te komen wat er met je dier aan de hand is. Maar natuurlijk heb je mensen die zich dijen kletsend op de grond laten vallen en denken dat dit allemaal wezenloos gedoe is. Maar dat mogen ze. het hindert helemaal niet. Maar goed, ik had het dus over de steen. En die steen, die was op een gegeven moment dus weer. En, en in die tussentijd had ik geschreven dat je je met alles kunt verbinden. Verbinden met is opgaan in altijd zorgen dat je bij jezelf blijft, dat je niet meegesleurd wordt in de emotie van de ander. van, enfin, dat schreef ik allemaal. En ik dacht, ja, dat is toch ook wat. Ik schrijf dit allemaal, maar wat doe ik er zelf eigenlijk aan? Ik ben al jaren van plan om die steen is te horen. Te horen wat de steen mij te vertellen heeft. Wat de steen te vertellen heeft. En waarom doe ik dat eigenlijk nooit? En het was prachtig weer, toen in die tijd. Het was zomer en ik lag heerlijk buiten. En ik dacht, ja, ik, ik moet het ook nu doen. Nu, meteen. Ik moet niet wachten en niet denken van, nou, ik doe het straks wel. Maar dan komt het er niet van. Want dan komt er altijd wel weer wat anders tussen. Ik ga nu opstaan. Ik pak een, pak een bloknoot. Ik pak een pen. En ik pak de steen. En dat deed ik dus. Hij lag in mijn vensterbank. In mijn, in mijn, ja, in mijn vensterbank in de keuken. En ik nam hem mee naar buiten, en ik ging heerlijk een stoel in het zonnetje zetten, nam de stenen mijn rechterhand, ik ben linkshandig, en legde het papier neer, en ik dacht, ik ga luisteren. Nou, ik zat nog niet, en ik had nog niet deze gedachte uitgesproken, of ik het denderde in mijn hoofd, en ik zal het precies zo zeggen, zoals ik, dat, zoals ik het opgeschreven heb destijds. En ik hoorde meteen in mijn hoofd, schrijf op. Dus met een gebiedende toon, schrijf op. Ik dacht, o jee, dat is wat. Nou, ik denk, vooruit: schrijf op. Nou, ik dacht wat verder, dus ik deed daar dubbele punten achter. En er kwam meteen het volgende. Ik ben een gedeelte van een groot massief. Waarvan ik al eonen deel uitmaakte. Je hebt mij opgeraapt, omdat de roos die ik materialiseerde tot je sprak. Ik was al eerder door mensen vastgehouden, maar dat was lang geleden. Ik lag daar om door jou opgeraapt te worden. Mijn ziel zit in mij, maar ik kan er niet uit. Ik zit vast in de materie. Lang geleden ben ik geworden tot wat ik nu ben. Een steen, een harde steen. Mijn verzet om te voelen maakte mij tot steen, maar uit mij is een roos voortgekomen, en dat is het begin van andere tijden. Ik ben je dankbaar, dat je me vast wilt houden. En nergens anders voor wil gebruiken, dan mijn schoonheid te aanschouwen. Ik ben je dankbaar, dat je dit wilt doen. Ik koester mij in je hand. Vele tijden heb ik voorbij voelen komen. Alles is vergankelijk. En alles begint weer opnieuw. In het land waar je me gevonden hebt, heb ik de tijden voorbij, voorbij zien trekken. Nog niet zo lang geleden werd ik gescheiden van waar ik deel van uitmaakte om op een terrein terecht te komen dat als een parkeerplaats werd gebruikt voor toerbussen voor mensen die naar de plaatsen gingen waar ik eens deel van heb uitgemaakt Het is alles echter voorbij. Men kan beter vooruitkijken. Je bent al jaren van plan om mij te horen. En ik ben je dankbaar dat je mij de gelegenheid geeft mijzelf te uiten. Jij bent je ervan bewust dat ik uit miljarden kleine deeltjes besta, die door de materialisatiekracht van de aarde bijeengehouden wordt. Jou met mij één te voelen, met al die stukjes. Met mij is warmte. Misschien komt binnenkort de tijd... Dat ik mijn weg weer mag vervolgen. Het zal echter nog lange tijd duren voordat ik een bewust wezen zal zijn. Ik dank je zo voor je warmte. Het doet me zo goed. Het doet me zo veel. Herinneringen... Komen uit mij naar boven van volledig andere tijden. Ik verlang er nu naar verder te gaan. Te lang heb ik vastgezeten, en dit altijd door eigen keuze. Ik was verantwoordelijk voor de weg die ik ging maar nu zal binnenkort verandering in mijn omstandigheden komen het is juist als je zegt dat ik voor jou opeens spoorloos was toch was ik waar ik altijd was toch jij, jij zag mij niet Misschien komt het nog een keer voor, ween niet om mij. Je hebt me in het licht gezet en ik kan het nu op eigen kracht volgen. Ik was versteend, maar eens in de tijden kom ik weer en zullen we samen zijn. Ik was eh, diep onder de indruk en geroerd toen ik dit nog een keer overlas en, en hierna. Vooral dat ik, dat ik hoorde, mijn verzet om te voelen maakte mij tot steen. Niemand anders gaf de steen de schuld. Alleen mijn verzet tot voelen maakte mij tot steen. Die miljarden stukjes, die moleculen. Ja, allemaal als een dolle ronddraaien in de materie, waarvan wij denken dat het materie is. Maar, waar je eigenlijk zo doorheen kunt gaan. En waar de ziel ongetwijfeld op het juiste moment op die manier er zo uit kan komen. Want we Hoef je niet te denken vanuit de fysieke wereld, van de materiële wereld. Dit kan vanuit een hele andere trilling zijn, dat de ziel eruit trekt. Ik heb de, ziel, ik heb de steen weer teruggelegd op mijn, in mijn keuken en daar ligt hij nog steeds. Hij gaat niet meer in een kast ofzo. En af en toe pak ik hem op, en af en toe bewonder ik die prachtige roos die erin zit. Misschien is dat gekomen omdat die naar beneden gevallen is, wat zal het zijn? Het had ook iets anders kunnen zijn, maar blijkbaar is die roos, die prachtige tekening erin, uit de steen zelf voortgekomen. Wat dus inderdaad, zoals de steen zegt, een begin is voor andere tijden. Het raakte me ook dat de steen zei, ik koester mij in je hand. Het was allemaal zo duidelijk te horen en toen ik het opschreef, was het ook niet snel, maar gewoon langzaam, eigenlijk net zoals ik nu spreek. Ik had alle tijd en alle gelegenheid, gelegenheid om de woorden gewoon op te schrijven. want het is wel eens anders als iemand een vraag heeft via het internet, via de e-mail en die dus een antwoord vraagt, dan lees ik het over en kijk altijd even in het licht en ik vraag het licht om, om de juiste woorden te geven en dat gaat altijd met een ongelooflijke snelheid. Gelukkig kan ik dat bijbenen en ik kan het ook met de ogen dicht tikken, Maar nu niet. Met de steen was het gewoon, ik had alle tijd om dat met een pennetje in een schriftje te schrijven, om een stukje papier te schrijven. Toen ik dit aan iemand stuurde, die zei ook, ja, de stenen spreken altijd, alleen de mensen horen het niet. En zo is het ook. En dit was iemand die daar veel verstand van had en die zei ook, ja, dit is precies de klank, dit is precies hoe ons een grote steen zou spreken. Ik vind het geweldig. Overigens, ze doet me denken, uh, mijn dochter heeft een uh, boekje uitgegeven, gewoon even op de website kijken, um, Kijk maar gewoon op mijn website, dan word je vanzelf doorgeleid naar haar uitgeverij. En daar is ook iemand aan het woord die de stenen laat spreken. Ik ben het niet zelf hoor, er is iemand anders, dus ik ben ook niet de enige die dat doet. En Want als je met stenen kunt spreken, kun je overal mee spreken. Ook zoals ik al zei, met bomen, met hemellichamen. Alles heeft een, een gevoel, een ziel, een gedachte. Het voelt ook goed als je je computer bijvoorbeeld ook goed behandelt. Dingen zou je kunnen zeggen, nou, wat heeft dat er nou mee te maken? Maar het heeft alles met jouzelf ook te maken. Hoe ga je met de dingen om? Wil je van die liefde weten? Want dat is, daar gaat het dus om. Kun je de steen horen? Kun je de bomen, de baby's, de hemellichamen, alles om je heen. Kun je dat horen? Dat betekent niet anders dan dat je je gewaar bent van de enorme liefdebron die in jou zit. En als het vrij is, dan hoor je dit. Helaas zijn er natuurlijk ook altijd mensen die niet over de liefde willen weten. Niet bespotten. Gelukkig hoeven we daar niet te veel aandacht aan te besteden. Maar toch is het zo... dat juist voor die mensen... juist voor de mensen die het zo hard nodig hebben... die verdrietig zijn... die zich alleen voelen... die zich tekort gedaan voelen... dat het juist voor die mensen zo belangrijk is om te weten... Dat ze niet alleen zijn, dat dat licht altijd bij hen is. Dat ze weten dat dat licht, dat ze dat alleen maar bij zich hoeven te halen. Maar helaas zijn er nog steeds heel veel mensen die je niet van willen weten, die het inderdaad bespotten en daar ook in doorgaan. En liever houden deze mensen van weklagen, van zeuren, van klagen, van... Ja. Het is jammer voor hen. Maar het is niet anders. Want kun je eraan doen, helemaal niets. Maar daar gaat wel je liefde naar uit. Je wilt ze niets opdringen, maar... Misschien zien ze hoe je leeft en... Misschien krijgen ze het gevoel van, ja, dit wil ik ook. Zo wil ik ook leven. We krijgen nu de der, voor de derde maal de kans van deze grote universele liefde te horen en te weten te komen. En tegelijkertijd weten we ook dat velen, velen van ons het zullen afslaan. Voor hen blijft de wereld zwaar en kommervol. Veel van deze mensen zullen, zullen anderen hun wil opleggen, anderen bepalen hoe te leven. En omdat ze zich toch daardoor ongelukkig voelen, anderen nog meer dwingen en soms ook wel vreed kunnen zijn, anderen niets gunnen, allerlei dingen najagen, maar steeds verder wegkomen te staan van de liefde in henzelf. steeds kwaaier worden. Inderdaad, voor hen blijft die wereld zwaar en kommervol. Ze zullen trachten alles te beheersen. Maar ze zijn niet meer in staat om in hun eigen liefde te geloven. Uiteindelijk zullen zulke mensen, die dus niet meer willen, uit eigen vrije wil, die dus in een andere trilling zijn dan de mensen die wel willen, die diep in zichzelf luisteren. Ze zullen opgaan in, in een andere vorm, behorende bij dat bewustzijn. Wellicht gaan, de, gaan deze mensen, die dus tot een, mag ik toch wel zeggen, lagere trilling behoren, naar hun, naar hun sterven, naar hun overlijden, naar hun overgaan. Naar lagere sferen, waarvan ze wellicht de bovenste sfeer in die lagere sfeer zullen bevolken. En zich daar volkomen weten van hun gelijk. Daar ligt geen oordeel in. Zo is het besloten in de wereld van het universum. De andere trilling gaat verder en die zullen in het goddelijke opgaan en ik aasel altijd even bij de woorden te zeggen in de glorie van het goddelijke opgaan. Maar het is wel zo. Daar zullen ze in opgaan. Dat dat is een een andere trilling. We hebben allemaal wel te maken met mensen die in die andere in die lagere trilling als ik dan toch een een waardeoordeel mag vellen... omdat ik toch iets moet uitleggen. Um, ja, het is toch moeilijk om hen te leren... Of om, om, of om hen het leven voor te doen... en te vertellen hoe het anders kan... is toch het verspillen van energie. Het enige wat je kunt doen want je dient respect te hebben voor de wet van de vrije wil is je terug te trekken en te laten richt je naar de anderen die het zo nodig hebben in hen zit de hunkering tot waarlijke liefde omring hen daarmee weet je deze woorden die ik zojuist sprak, die kwamen uit de bron omhoog destijds en ze gaven mij rust. Het was even in mijn leven in die tijd voorgekomen dat de zin paarle voor de zwijnen omhoog kwam. Er waren inderdaad mensen die het goddelijke bespotten, die de goedheid in een ander bespotten, die de ethiek van een ander als waardeloos bestempelden en die hun eigen manier van leven als het grote voorbeeld zagen veranderen. Ik had verteld... Van hoe ik het leven zag ik wist ook wel dat ik dat eigenlijk niet had moeten doen maar ik dacht toch bij mezelf en nu denk ik dat niet meer hoor maar toen dacht ik ook al is het maar een heel klein zaadje dan blijft er toch iets hangen Nog, misschien zou ik het de volgende keer weer doen toch wel want is dat het niet, wat je beter kunt doen? Kennen we niet allemaal het verhaal van de verloren zoon? Ja, toch moet ik zeggen dat ik het geen verspilling van energie vond om anderen te laten delen van het innerlijke weten. Is het niet zo dat de ander ook ermee mag doen wat hij wil? En het maakt mij ook inderdaad niet uit wat die ander ermee deed. Ik wist het eigenlijk al. Je kunt dat dan laten. En dat was eigenlijk wel goed, want... Wie weet had ik dat in vorige levens niet gekund en nu stond ik ervoor en, nou, maakte me eigenlijk niet zoveel uit. Tot me verbazing, ja, toch wel een beetje, nou, ja eigenlijk wel. Dat, dat gevoel in jezelf, dat je sterkte in jezelf, wie je bent, dat het niet van een ander afhankelijk is. Dat is veel sterker en dat maakt dan helemaal niet uit hoe een ander over jou denkt of praat of dat ze je wel of niet geloven. het maakt helemaal niet uit. Het is ook niet belangrijk. Wat je te zeggen hebt, kun je zeggen. Dat kun je doen. Of je doet het niet. Je maakt op dat moment gewoon een afweging en daar zit geen goed of slecht tussen of in. En ik had het dus over de eerste, tweede, derde maal, dus de derde maal was de Atlantische periode, of, laat ik het zo zeggen, de eerste maal was de Atlantische periode, na Lemuria, De Atlantische periode die ook tijden van eh, universele liefde hebben gekend en waarin de mensheid eh, toch ook weer naar de negativiteit greep en de macht probeerde over te nemen en ook met de, um, met de spirituele waarden aan de haal ging. Nou, dat heeft dus tot de ondergang van het land geleid. De tweede keer was Egypte. En we kennen allemaal de, de, de grotendeels de geschiedenis van Egypte. Velen kennen ook de esoterische betekenis van Egypte en van de Ank. En wat dat betekent. En misschien vertel ik daar eens heel Sumir in een Volgende lezing over. En nu is dan de, de derde maal aangebroken. Aquarius, tijdperk, new age, Nou, noem het zoals je wilt. We krijgen nu voor de derde keer de kans om van de universele liefde alles tot ons te nemen. En weer uit eigen vrije wil. Het wordt ons niet opgedrongen. De liefde wil het ons niet, en ik zeg het maar even heel grof door de strot, duwen. Het kwaad wel hoor, het doet er alles aan, om je mee te sleuren. Daarom is het ook zo noodzakelijk, dat je heel sterk bent, en dat je je niet uit je evenwicht laat halen, Als je bijvoorbeeld een verhaal als de steen vertelt aan anderen, dat je daarin niet kwetsbaar bent, of dat je iets uitlegt aan welwillende en luisterende mensen, want soms moet je je kwetsbaar opstellen, maar je bent niet kwetsbaar, want je spreekt vanuit jezelf. In ieder geval, we zitten nu in de derde fase. En natuurlijk zijn er door de eeuwen heen, door duizenden jaren heen, mensen geweest die de mensheid het inzicht heeft willen geven in, in die liefde, in, in die universele liefde. We hoeven daarbij alleen maar te denken aan Boeddha of Jezus, en zo zijn er nog vele anderen. Die zo'n ongelooflijke grote invloed op ons mensen hebben gehad. En wat misschien wel eens een keer een beetje tijd wordt dat we daar eens met andere ogen naar kijken. En niet vanuit een kerk, maar vanuit ons innerlijke zelf. En je wordt er niet slechter van hoor. En we kijken om ons heen en we zien dat alles razendsnel gaat. Je ziet dat mensen ervaringen meemaken die ze anders misschien in drie, vier, vijf levens zouden meemaken. En het wordt allemaal gepropt in een aantal jaren. Wat ik niet om mij heen zie, op dit moment, wat er met mensen gebeurt. Niet nu alleen, maar ik denk dat het al een tijd aan de gang is. Als je ziet hoe, in wat voor snelheid een karma zich voltrekt. Mensen moeten daarin mee en ja, het kan soms wel eens niet. Ze, ze kunnen het altijd, want ze zijn zelf de verantwoording aangegaan om dit leven te leven. Dus je kunt het altijd. Je kunt het gewoon. Daar is geen sprake over dat je het niet zou kunnen. Maar ik denk wel dat het voor veel mensen heel moeilijk is. En steeds gaat het er weer om, hoe ga je ermee om? En weet je, en toch maak ik me absoluut geen zorgen. Ik geloof gewoon in de goedheid van alle mensen. Uiteindelijk zullen ook de mensen die tot alle kwaad in staat zijn, ook naar het goede toe gaan. Uiteindelijk zullen ook zij Innerlijk licht gewaar worden. Kan niet anders. Het is altijd zo gegaan in de hele evolutie van de mensheid. Dat is het geweldige verbond dat het licht, dat godheid, dat het onnoembare met ons gesloten heeft. Ik heb wel eens gelezen dat je dat kunt zien. Aan een symbool dat aan de wereld gegeven is. De regenboog. Ik vind dat een heel mooi symbool. En dat is de belofte van het licht om altijd de mensen bij te staan. De mensheid, altijd bij de mensheid samen met de mensheid te zijn. Toch is het voor veel mensen nog erg moeilijk om in het leven overeind te blijven. En er zijn wel eens mensen die vragen, heb je niet iets waar ik, waar ik wat aan heb, wat, wat ik mee, mee kan nemen? Ik heb toen bij Malva iets gehoord, en, maar misschien bestaat het al langer, ik weet het niet. En dat heet de Rode Zee van ons leven. Ik heb dat verhaaltje op mijn website staan, dus als je wilt kun je dat opzoeken. Kun je ook uitprinten hoor, als je dat zou willen. De Rode Zee, de Rode Zee van ons leven. We weten natuurlijk wel wat de Rode Zee betekent. Hè? Dat die zee ineens, huppakee, links en rechts... Werd gescheiden en dat daar een heel leger, een hele groep mensen doorheen kon. Het leger bleef achter. En het werd verzwolgen door de, door de golven. En alleen de mensen die daar doorheen konden, die konden de overkant bereiken. En met die rode zee wordt bedoeld de moeilijke tijd die we hebben. En ik heb dit genoemd de rode zee van ons leven. Allemaal vinden we dat we het zo vreselijk moeilijk hebben gehad. Moeilijker dan wie dan ook. Ik, zo zegt men, ik heb het zo vreselijk moeilijk gehad. Meer nog dan ieder ander en meer nog dan dat. Meer nog dan wat anderen in vele levens bij elkaar aan moeilijkheden hebben. Ik, zo hoor je vaak. Ik heb het zo ontzettend moeilijk met anderen. Kan ik er wat aan doen? Gaat het daar niet om? Ik heb het zo ontzettend moeilijk met anderen. En nog steeds, zelfs in deze tijd, je staat er versteld van, maar je denkt, nou, iedereen weet dat nou toch zo langzamerhand wel. En zelfs nog steeds in deze tijd hoor je dat. Ik heb het zo moeilijk met anderen. Wat, wat zegt het over jou? Wiens probleem is dat nou eigenlijk? Dat jouw het toch? Maar in ieder geval, ieder mens ervaart zijn of haar moeilijkheden als verschrikkelijk. Als heel erg. Voor ieder mens is die ervaring die hij meemaakt, die gebeurtenis, zo die zo verschrikkelijk erg is, even erg als, nou chargeer ik het wel een beetje als de gescheurde nagel van iemand die, daar helemaal niet mee om kan gaan. Waar dit het eind van de wereld is. Ja, ik maak het maar een klein beetje belachelijk. Maar het is wel eens een beetje zo. Het bordje van de een en het bordje van de ander. Met verdrietigheden, met moeilijkheden. Is even groot en even zwaar. Alleen de ander denkt altijd... Dat de moeilijkheden van de ander lichter zijn dan die van hemzelf. Dus ja, ieder ervaart zijn of haar moeilijkheden als ontzettend erg. En daar zijn we bijna allemaal gelijk in. Bijna? Ja, bijna, <coughs> bijna. Want het hoeft niet zo te zijn, dat je vast komt te zitten in je problemen. Kun je het aan om je problemen als positief te zien? Kun je het aan om te denken, alleen al dat God die problemen in liefde op jou weg legt? Kun je het aan om nu te zeggen, goed, ik stap nu in een ander moment en ik heb een gelukkig bestaan. Dan heb je het ook. En je moeilijkheden, wees er blij mee. Kijk of je de positieve, positiviteit ervan inziet, ziet. en draai het om naar positiviteit. Dan heb je de ervaring begrepen en heb je de ervaring toegevoegd aan je ziel. Nou, ik zeg dit natuurlijk ontzettend vaak, want je zult het je ook wel herinneren, maar dit is zo ook zo belangrijk. Dat je die omschakelijk in jezelf kunt maken. Naar positiviteit. Want je kunt in heel veel dingen heel geniepig negatief zijn hoor. Dat je denkt van nou, ik ben toch altijd heel erg positief, maar kijk nou eens heel goed. Dus het kan je eigenlijk niet vaak genoeg gezegd worden, jij bent, jij bent meester hoor. Jij bent in staat om je leven een andere wending te geven. Maar van ons hebben het nog zo verschrikkelijk moeilijk. En sommige vragen dan ook, is er niet iets waar ik steeds naar kan kijken? Een gedicht of zo, of een vers, of wat dan ook. Iets, waarvan ik, iets waar ik me aan vast kan houden. En zoals ik al zei, de woorden die ik zo meteen ga uitspreken, die zijn bij heel veel mensen bekend. En iedereen weet exact wat je daarbij bedoelt. Maar niet iedereen weet ervan. Niet iedereen kent de woorden. Mag ik het aan je doorgeven? Wanneer gij komt bij de rode zee van uw leven...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 Ik hoop dat je hier wat aan hebt en dat je dit mee kunt nemen naar de volgende week. En ik hoop van harte dat je een heerlijke week mag hebben met veel plezier. Dat je alles los mag laten wat, wat zwaar aan je kleeft, waar je, waar je het moeilijk mee hebt. je goede nachtrust mag hebben, nachtrust mag hebben. Dat je financiële problemen opgelost mogen worden. Dat je je zegeningen mag tellen, één voor één. Tel uw zegeningen. Tel ze één voor één, ten tel ze alle en vergeet er geen. In ieder geval, bedankt voor het luisteren, nogmaals een heerlijke week en wellicht tot over een week. Bedankt, tot ziens, dag.